Het weer, vannacht verdwijnt de regen en ontstaat plaatselijk mist. Het wordt een graad of 2. Overdag veel bewolking, maar ook af en toe zon. Dan wordt het 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht, Welkom in ons huis van de maan. Eigenlijk is het een relikt van de Tweede Wereldoorlog, Kaliningrad, de Russische enclave aan de Oostzee. Vroeger heette de stad Koningsberg en was deze trotse Hanse stad de hoofdstad van Oost-Pruisen. Maar na de oorlog werd het gebied ingenomen door de Russen en werd Koningsberg Kaliningrad. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd de stad en provincie Kaliningrad afgesneden van moederland Rusland en ontstond een Russische enclave tussen Litouwen en Polen. Een isolement dat nog versterkt werd door de toetreding tot de EU van die landen. Er woont wel, telt één Nederlander in Kaliningrad, en die is er nu even niet, want die is te gast in Kazaluna vannacht. En dat is Peter Engberts. Peter, goeienacht, van harte welkom. Ja, dankjewel. Peter. Uh, Peter, je bent uh, hier naartoe uh, gekomen um, uh, via Polen. Ja, via Polen. En dan uh, moet je daar overstappen. Mm. Uh, en ik ga dan dus... pak je daar het vliegtuig naar Amsterdam? Niet naar Amsterdam. Nee, er vliegt helaas uh, niemand op Amsterdam. Tenminste, niet van in de buurt waar ik woon. Uh, in dit geval is het zo dat uh, ik heb twee mogelijkheden: ofwel, ik vlieg vanuit Kaliningrad, dus Koningsberg vroeger, naar Riga. En Riga ligt dan in uh, Letland. En vandaar kan ik door rechtstreeks naar Amsterdam. Uh, ofwel ik ga met de auto, wat ik in dit geval heb gedaan, naar Gdansk. Danzig heette in dat. Polen. Vroeger. In Polen, dat is 3,5 uur rijden. Dan moet ik de grens over. En dan uh, vlieg ik uh, ofwel naar Dortmund of naar Keulen. En dan met de trein of met een huurautootje verder. Nou, het is een voor... vrij omslachtige reis voor een afstand van. Pakweg 1100 kilometer. 1100, 1200 kilometer wat, is het, ja. Wat, wijs eens even aan waar Kaliningrad ligt. We hebben de Alstaz nou, even dit, opengeslagen. Ja. We gaan naar de Oostzee. We gaan dus iets naar het noorden en dan vervolgens naar het oosten toe. Ja, nou je ziet hier Polen. Dat is ja? vrij groot natuurlijk. En dit land hier, dat gele vlekje is Litouwen. En er ligt een heel klein roze nou, plekje tussen. En uh, daar staat nog Rusland. Nou, en dat is het eigenlijk. En je ziet dat het helemaal... Ja, uh, afgesloten is uh, van het eigenlijke Rusland. In Kaliningrad, uh, daar heeft men het ook niet over Rusland. Mensen uh, hebben het over Kaliningrad. En als we het over Rusland hebben, dan bedoelen we eigenlijk dat land, dat echte grote Rusland, wat veel verderop ligt. Maar beschouwen ze zichzelf ja? eigenlijk als een, een semi-soeverein staatje? Uh, niet allemaal. Uh, dus de bevolking is denk ik een beetje gesplitst. Ik denk dat de jongere generatie zich wat West-Europese. Voelt mm -hmm. uh, en vaak ook ja, meer tendeert naar, naar Polen en Litouwen. Uh, de wat oudere generatie, die zijn qua gevoel natuurlijk heel erg sterk met het Rusland verbonden. En die, uh, dat zijn ook de echte Russen, zeg maar. Dus, uh, die voelen zich ook echt uh, afgesneden van het moederland. Ja. Ja, dus ik denk als je een stemming zou houden dat, uh, en je zou vragen van zouden jullie bij de EU willen horen, dat het best wel eens rond de 50-50 zou kunnen liggen. Ja, dat het geeft ook 50, meteen uh, ja. de problematiek van dat land aan, ja. of, of van dat gebied aan natuurlijk. Ja. Aan de ene kant ja. deel van Rusland, en veel mensen willen dat zo houden. Aan de andere kant, ja, omsingeld als het ware door de EU. Ja. Ja. En, een, een, een land wat, nou, een beetje een soort Luxemburg. Nee, Luxemburg is nog iets kleiner, maar het, het is inderdaad een heel klein landje. Ja, het is een klein landje, maar het probleem is natuurlijk... De, de bewegingsvrijheid van de mensen die daar leven, die is beperkt. Omdat je een visum nodig hebt om naar Litouwen te kunnen. Uh, visum nodig voor Polen of alle andere staten eromheen. Uh, vroeger was het geen probleem, er was een speciale status... voor mensen die in Kaliningrad woonden. Kaliningrad Oblast, hè, dus de provincie Kaliningrad. Uh -huh. Dat is niet alleen een stad, laat het nee, nee, even duidelijk zijn. En, uh, die konden dus met een uh, uh, gratis, eigenlijk met hun paspoort... een Visum halen voor Litouwen bij het consulaat van Litouwen... ofwel bij het consulaat van Polen eh, voor Polen. En dat kostte niks, en dat ging heel snel. En op die manier eh, werd er dus ook heel veel handel gedreven. Dus eh, nou, dat is helemaal tot staan gekomen eigenlijk... Eh, toen die twee landen bij de EU kwamen. En, en ook het Schengen-verdrag Schengen hebben ondertekend. En als gevolg daarvan eh, is het allemaal veel en veel strenger geworden... en ook duurder. Het kost in ieder geval, afhankelijk van het consulaat waar je naartoe gaat... 35 euro per visum. Nou, dat is toch een hoop geld. Plus je hebt een uitnodiging no uh, nodig... en allerlei andere dingetjes. Het is... Uh veel gecompenseerder geworden. En daar beklaagt men zich, uiteraard, ook. Ja, op. wat eerst een voordeel leek te zijn. Hè, een stukje Rusland, toch omringd door wat welvarender Europese landen. Ja. Uh, is nu ineens een nadeel geworden, omdat men eigenlijk die landen nauwelijks meer inkomt. Althans, op een veel moeilijke manier inkomt. We ja. ja. praten straks verder over dat, ja. dat stukje Europa, wat eigenlijk een beetje vergeten is. Zeker hier in het Westen. Uh, de, de geschiedenissen ervan, de perspectieven van Kaliningrad. Hoe het er is om te wonen. Want jij woont er sinds vijf jaar. Vijf jaar hè? Ja. Uh, met, met je vrouw, met je kinderen. Maar ik stel voor dat we eerst even gaan luisteren naar het Antwerp.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 Nou, een aanbeveling van de uh, collega-huisgenoot uh, Klaas Rubsteen. Ben je er als geweest bij ja, de bent dierentuin? ik ben regelmatig in de dierentuin daar geweest. Uh, wat altijd heel erg opvalt. Het is wel heel erg verbeterd, maar uh, ik ken Kalinikert al langer dan vijf jaar. Dus ik kom nog al een jaar of uh, negen. Uh, het was heel erg aanmoedigd, die dierentuin. Trouwens, aangelegd door de Duitsers. Echt heel erg mooi. Uh, typisch in een oud-Duitse stijl, zeg maar. Uh, wat erg opvalt is dat de dieren zeer. ...armoedigde uitzagen, onverzorgd. Uh, alles was ja, eigenlijk uh, in elkaar gestort ongeveer. Dat je vlooien geberen. Ja, de, uh, dat is wel erg verbeterd. Dus de afgelopen jaren, en ik kom er nog regelmatig... ...in ieder geval één keer per jaar met mijn kinderen... Uh, ...er is heel veel gesponsord. Ook door buitenlandse bedrijven uh, wordt er gesponsord... ...en het, uh, er wordt heel veel opgeknapt. Dus al met al is het uh, enorm verbeterd. En het is ook nu prettig om er naartoe te gaan. In het begin vond ik het niet zo. Nee, daar had ik echt een nee, beetje echt een raar gevoel erbij. En, uh, ik vond het echt heel erg zielig om die dieren, die de dieren in die armbarmelijke toestanden zeg maar, daar te zien. Maar het gaat nu en... beter. Die dierentuin is, is nog een overblijfsel uit de Duitse tijd. Ja. Uh, want eigenlijk was uh, Kaliningrad voor de oorlog een Duitse stad. Ja. Een oost pruisische stad, Königsberg. Ja. Is er nog meer in de stad, in het huidige Kaliningrad dat herinnert aan die lange Duitse geschiedenis van de stad? Ja, alles. Uh, buiten het centrum. Het, uh, het centrum is uh, platgebombardeerd op het einde van de oorlog. Door de Britten overigens, en de door, Amerikanen. Door de Britten en Amerikanen. Uh, er is ook ja, echt geen steen overeind gebleven. Want uh, Met, daar, daar lag een uh, belangrijke vloot toch? Een belangrijke oostzeevloot van, uh, uh, ja, van, van de nazi's? Ja, van de voormalige Sovjet-Unie dan, heel, van de, uh, en nu nog. Nee, maar die Britten en ja. de Amerikanen ja, de Britten, die ja. hebben ge gebombardeerd... omdat de Duitsers daar schepen oh, zouden liggen, ja. denk ik. ja. Ja, ik weet niet precies de reden, daar heb ik me niet zo in verdiept. Maar in ieder geval, het is wel zo dat het hele centrum, met een grote uh, cirkel eromheen, mm -hmm. uh, gewoon echt helemaal plat gebombardeerd is. Dus, en daar vind je dus ook geen Duitse restanten meer. Buiten dan de putdeksels <laughs> en wat oude brandkranen en dat soort dingen. Dus als je goed kijkt, dan zie je nog daar wat Duitse benamingen op staan. Uh, ga je wat verder weg, dus buiten die cirkel, zeg maar, een straal van een uh, 5, 6 kilometer buiten het centrum. Dan uh, zie je echt gewoon echte Duitse woonwijken nog uh, gebouwen van uh, nou, twee, drie hoog in typisch Duitse stijl. Maar ook de dorpjes zijn typisch, typisch Duits aangelegd. Uh, ook in de wijken waar ik woon, dat is net buiten het centrum. Het is eigenlijk gewoon een, dat was vroeger een dorf. Ja? ja, zeker. En, uh, dat is ook prettig. Je hoort uh, haantjes kraaien, zeg maar, uh, s ochtends vroeg. En uh, je rijdt een paar minuten, uh, ofwel met de tram of met de auto, en je zit gewoon midden in de stad. Ja, Het centrum, dat is helemaal verwoest. Ja. Uh, toch staat er wel een mooie dom midden in de stad, hè? Ja, die is nieuw gebouwd. Die is, uh, Naar het Duits model? Een... Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Maar die, die, die, die kerk, die orthodoxe kerk? Ja, ja, ja, de, de ja, dom, ja ja. Uh, nee, ik bedoel niet de orthodoxe kerk. Ik bedoel de, de dom van Kaliningrad. Oh, die, sorry. Ja, ja, ja, je, je hebt, uh, ja die staat er nog. <lacht> uh, waar Kant is begraven. Ja, ja, ja, ja precies. Sorry, ja. Want die is daar geboren, hè? Ja, Kant. Ja, Emmanuel ja, Kant. Die ligt daar uh, al de hele tijd. En uh, dat is ook uh, gerestaureerd, dat gebouw. Uh, dat ziet er gewoon heel mooi uit. Daar kun je ook naartoe als toerist. Uh, daar word je rondgeleid. Uh, er worden ook concerten gegeven. Uh, dus dat is, hij is wel gebombardeerd, maar niet helemaal uh, uh, in vlammen opgegaan. Dus dat is het enige wat dat is. In het centrum ja, herinnert dat, aan dat is Duitsland. Ja, was ja. even vergeten, en de orthodoxe kerk is later gebouwd. De orthodoxe kerk is nou een jaar of vier geleden officieel geopend. Net Door... Zoals je als je in Moskou nou ineens die schitterende nieuwe orthodoxe kerk hebt... vonden de Russische autoriteiten tijd om in Kaliningrad ook een nieuwe orthodoxe kerk te bouwen. Ja, waarschijnlijk. waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja. Nou ja, en alle andere gebouwen zeg maar, die in het centrum staan... dat zijn echt de typische Sovjet-stijlgebouwen. Uh, ja. Ze en hebben dus... het ook over het monster. Hè? Dat is het grootste gebouw van de stad. Ja, dat is dat, dat, dat, een blauw gebouw. Uh, ik weet het niet de precieze geschiedenis van, maar in ieder geval... zolang ik het ken, staat het leeg. Uh, ooit is Poetin een keer op bezoek gekomen... en dat was waarschijnlijk wegens de opening van die uh, orthodoxe kerk. Uh, toen hebben ze dat gebouw blauw gevecht. En voor die tijd was die uh, gewoon grijs, was grijs beton. Er zit geen ramen meer in. Uh, ik denk dat het een uh, nou, 25, 30 verdiepingen telt of zo. Daaromheen heb je een, een heel braak terrein, dus ook midden in de stad. Ja, ja dus, uh, hoe zeggen ze het in Duits? Uh, uh, onheilspellend een beetje. Hè? Dat, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het, het is, beetje Big Brother is watching you, maar niemand ja. is watching you... want er is niemand on, in on, dat gebouw. Onheimisch, onheimisch. ja, ja, ja dat precies. Even, nou, dat ja. Het, ja. Als u dat monster trouwens wil zien... dan moeten we even een kijkje nemen op onze site. ksalonoh.ncfh.nl En uh, daar kunt u ook dit gesprek terugluisteren of downloaden... als u dat zou willen. Als u denkt, ja, ik wil wel meer weten over Kaliningrad, maar het is me wel wat laat. Nou, dan is er geen enkel probleem. Dan gaat u morgen even naar onze site. En dan kunt u nogmaals uh, dit gesprek uh, terugluisteren of downloaden. Onze site, Kazaluna. .ncrv.nl. Kaliningraad na de Tweede Wereldoorlog Russisch geworden, Peter Engberts. Ja. Uh, kun je in grove penstreken de geschiedenis van Kaliningrad uh, schetsen... Uh, van hoe de Duitse stad uh, een, een Russische enclave werd? Nou, uh, voor zover ik weet is uh, Kaliningrad eigenlijk een soort oorlogsbuit. Ik denk dat dat, dat de beste omschrijving is. Uh, want de, nou ja, de oorlog was voorbij en op een gegeven moment... Uh, Rusland wilde ook gewoon... Ja, Zo'n ze zegje hebben natuurlijk in, uh, in de verdeling van, het, uh, van de gebieden die, uh, die men ingepikt had. En uh, men heeft erop gestaan dat men uh, dit stuk zou krijgen. En ik denk ook dat daar de, de ligging natuurlijk met de belangrijke haven... Uh, daar een belangrijke rol in heeft uh, gespeeld. Omdat ze dat meteen als een militair strategisch punt... Uh, hebben ingeschat. Ja, dus dat Oost-Pruisen werd na ja. de oorlog eigenlijk gewoon ja. verdeeld... tussen ja, Polen en, ja. uh, en Rusland. Ja, en Litouwen. En Litouwen. Litouwen heeft een stukje gekregen. En daar ligt dus nu ook uh, daar, dus uh, dat is bij de Landtong. Uh, dat is trouwens heel mooi gerenoveerd, dat ziet er prachtig uit nu. Dat is heel verschil met, uh, met de Kaliningrad-provincie. Uh, dan heb je dus de Kaliningrad-provincie zelf. Dat is in Russisch handen overgegaan en dan een heel stuk... Ja, van Oost-Pruis, men zegt ook West-Pruis, ligt er tegenaan. Dat is naar Polen gegaan. Dat, daar ligt dus Danzig, eh, Kedansk, mm -hmm. uh, Sopot. Uh, is ook een heel een prachtige, prachtige stad trouwens. Veel Kdansk. prachtige steden in de buurt. Alleen Klinikaat is niet zo mooi, nee, ja, ja, het, het Het was een hele mooie stad, hè. als je oude, oude het foto's oude bekijkt. Ja, dat is net zoiets als Kedansk en de, de Hanselsteden, Hamburg, Lübeck, noem maar op. Uh, prachtige architectuur en het is allemaal weg. Ja, het was een trotse stad, de ja. hoofdstad van oost pruisen ja. inderdaad, een oude Hanse stad. Ja. Door het oorlogsgeweld weggevraagd, toen namen de Russen daar hun intrek. En Dat deden ze ook letterlijk he? Ik bedoel, heel veel ja. Russen kwamen uit ja. het moederland richting Kaliningrad ja. En de Duitsers werden echt uh, beetje bij beetje gedeporteerd. Ja, dat kan je wel zo stellen. Ze zijn feitelijk gewoon het land, uit, uh, het land uitgesmeten uh, en uh, gewoon weggestuurd terug naar ja. Duitsland. Ja. En de huizen die er overbleven, zeg met meubilair en alles op het rand, wat ze niet mee konden nemen, is achtergebleven. En uh, dat hebben dus de, degenen die erin kwamen gewoon overgenomen. Dus je hebt gewoon in het Duitse interieur getrokken, ja, als het ware. Ja, en daar is dus dan ook vaak aan die huis niks meer gedaan. Je ja, af en toe een keer een, een pinceltje erover en er dan eh, wordt er wat geverfd. Maar van nature heeft de Rus niet, uh, zeg maar zoals de Duitsers dat hebben, uh, ja, het, het inzicht om, uh, om iets prachtig, uh, mooi te laten blijven en het uh, keurig op orde te houden, zeg maar. Uh, dus, uh, en dat zie je ook, uh, ook heel duidelijk. Dat, uh, maar is het dus zijn... een vervallen stad? Ja, gedeeltelijk wel. gedeeltelijk wel. Het is wel heel erg aan het verbeteren. Dus ik zie in de afgelopen paar jaar een enorme ja, toch drive, zou ik willen mm -hmm. zeggen. Ook, mm -hmm. ook in de mentaliteit van de mensen, dat men veel positiever is gaan denken. De, helaas kwam die crisis eroverheen, in, nu in 2008, 2009. Ja. Dus heeft het, uh, met name in de bouw heeft, uh, heeft het allemaal stilgelegen. Uh, maar los daarvan... Dus ik ik zie wel dat er, uh, dat er een veel positievere stemming heerst. En, en uh, daarmee samengaan. Dan gaat dan ook dat mensen hun eigen omgeving willen verbeteren. Maar Peter, neem mij ja. eens mee op een wandeling door het centrum van Kaliningrad. Je hebt dat ja. monster, dat staat er. Die dom, die ja. staat er. Die nieuwe orthodoxe kerk. Nou, die, die gebouw heb ik ja. een beetje op mijn netvlies. Ja. Maar wat voor sfeer tref ik aan daar in het centrum van Kaliningrad? Wat zie ik? Wat maak ik mee? Een dagje, zaterdagmiddag ja, ja, ja. Uh, in Kaliningrad. Ja, nou, als je kijkt, als je in de, in de winter zou komen, uh, dan ik denk ik dat dat de, de, de meesten Nederlands hebben als ze aan Rusland denken vaak zo'n beeld... van een, een, een koud, guur land waar, uh, waar het hard waait en de sneeuwvlokken komen naar beneden. En iedereen loopt met dikke bontmantels uh, uh, om. Uh, en dat is dan in de winter ook echt het geval. Want hoe koud is het nu, toen je wegging? Uh, min 15. Min 15, oké. Okay. Ja, maar ik moet zeggen, over het algemeen is het klimaat... Uh, slechts een paar graden kouder dan hier in Nederland. Uh, als je echt... Uh, Verder, veel verder Rusland ingaat, Wij heb ik ook gewoond trouwens voorbij in Moskou. Dan, uh, dan heb je dus gemiddelde temperaturen in de winter van min 20, min 35 graden. Maar dit is middel... natuurlijk AC, dus dat tempert die temperatuur ook een Dit is een, een zeeklimaat, maar deze winter is uh, behoorlijk uh, landklimaatachtig zou ik zeggen. Want... Nou een koude zaterdagmiddag, <laughs> ik zeg ja. min 20 en ik loop met een ja. botmuts op door het centrum. Ja. Wat, wat zie je? Nou ja, nou, je ziet dat, uh, dat ten eerste de straten niet geveegd zijn. He, dus uh, over het algemeen, dus, de, je ziet de auto's weinig auto's op dat moment. Hè, als het sneeuwt, uh, dus dat je moeite hebt om uh, dat je en goed wat voor uit, je auto's zie, West-Europese uh, auto's, Amerikaanse je ziet, uh, auto's, Europese auto's. Dus uh, zeker in Kaliningrad, daar vind je een enkele ladder en een enkele wolken en daar houdt het mee op. En dat zijn mm -hmm. echte liefhebbers of uh, mensen die uh, die hele zeg maar, ontwikkeling nu aan voorbij is gegaan. Maar anders echt gewoon importauto's. En dat komt ook omdat Kaliningrad een speciaal regime had voor het import, importeren van auto's. Daar hoefde men geen belasting of minder belasting over te betalen. Dus er was een enorme handel, was, zeg ik, tot voor kort, een jaar of twee geleden. Toen heeft men de belastingwetgeving. wat betreft het importeren van auto's, gelijkgeschakeld om dat van Rusland. Dus het zeg maar de mainland. Maar in ieder geval daardoor, door het speciale belastingregime. Ja, was het gewoon heel voordelig en veel beter om een om een West-Europese auto ja. te kopen. Uh, er zijn ook alle dealers, uh, bijna alle dealers die u kunt voorstellen, heb je daar ook. Um. En men rijdt graag in een westerse auto, want die zijn gewoon beter. Qua ja, kwaliteit. Ja, ja, ja, ja. En, dus en je westerse auto's ziet heel veel in het auto's en, veel, en wat voor gebouwen veel, veel, omringen veel mij? Hoge, uh, betonnen gebouwen? Hoge, hoge betonnen gebouwen? Hoge, hoge betonnen gebouwen. Uh, vaak in ieder geval als je door die winkelstraat loopt... van zeg maar dat, dat monstreuze gebouw uh, naar het centrum, naar de orthodoxe kerk. Dat is één grote, brede straat. Uh, trolleybussen. Die uh, heel erg draag rijden. Uh, dat krijgen ze niet voor elkaar dat die dingen wat sneller kunnen op een of andere manier. Uh, die stoppen ook om de haafklap. Uh, veel uh, bondmantels, met name de vrouwen die dragen dat uh, nog erg graag. Dat ziet er ook mooi uit, moet ik zeggen. Uh, ja, beetje, een beetje Noorse gezichten misschien toch wel. Ja. Wordt, uh, in Moskou dat, kijken ze ook niet zo vrolijk. Nee, in, vind in ik. Moskou kijken ze niet zo vrolijk. Maar is ook een Russisch trekje. Dit is een Russisch trekje. Uh, ja, dat heeft denk ik een beetje met de geschiedenis te maken. Maar ook zeker met het klimaat. En dan moet ik wel zeggen dat als je de Russen uh, goed kent... en je komt bij ze thuis en uh, ze hebben je in hun armen gesloten... Zeg maar, dan is het ook helemaal voorbij, dan wordt er veel gelachen. Maar op straat is, dat anders. Op straat is het anders. Maar dat, en dat heeft denk ik ook uh, niet alleen met het klimaat te maken... maar ook met het feit dat je een stuk... Ja, autoriteit of macht moet uitstralen, soms. Dus men, uh, het is niet zo dat je, zoals hier op straat... als dus je zeker in een dorp loopt en je kent iemand niet... Tot, uh, ondanks dat zeg je goedendag. dag. Ja. En je glimlacht even naar elkaar. En nou, rustig moet je dit juist niet doen. En waarom niet dan? Ja, omdat ze zichzelf niet prijs willen geven. He, dus je, je laat niet aan de anderen weten... Uh, dat je het misschien niet zo goed hebt. Ja, dus je, je, je doet je eigenlijk een beetje beter voor. Een vorm van trots dus. Een vorm van trots, dus je, je doet bij wijze van spreken net alsof je ze niet ziet. Je ziet wel vaak die ogen even snel heel schichtig naar je toe en dan meteen weer weg. Uh, dus we lopen dan. Uh, uh, en ja, doe je, waar... je daar aan mee of uh, uh, loop je ja, al de, groetend door nee. de stad heen? <laughs> dat hangt een beetje van me bij af. Soms doe ik, ga ik bewust routes juist in de kijken wat de reacties zijn. Maar inmiddels heb ik die fase wel een beetje gehad. Ja, Je kunt en je ook zo opstellen. Ik kan me ook zo opstellen. Ja. En dat, uh, dat moet ik ook af en toe uh, natuurlijk voor mijn werk. Ja, dus, want je uh, bent in dienst van het Deense ministerie van ja. Buitenlandse Zaken. Hoe kom je daar dan terecht? Uh, gewoon de sollicitatie. Maar hoe komt de Nederlander bij het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken terecht? En wat heeft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken ja. te zoeken in Kaliningrad? Ja, ik moet een hele tijd terug dan eigenlijk het begin uh, oktober 1994. Toen ben ik uh, door toeval eigenlijk naar Kazachstan gereisd als een semi-journalist. Ik zou een landenreportage maken uh, en tegelijk advertenties verkopen. Voor het blad Kapitaal. Dat is een Duits, uh, Duits blad. Dat heb ik in Kazachstan gedaan, ook in Kyrgyzstan. Uh, nou, via uh, mijn verblijf daar ben ik in de wat ze noemen technische assistentie terechtgekomen. Dat is eigenlijk een, uh, ja, ontwikkelingshulp is het verkeerde woord. Maar een know-how-transfer, zeg maar, uh, van onze democratieën hier en markteconomieën mm -hmm. naar de Russisch-talige landen. Dus Moldavië, ja. Oekraïne, noem maar op. Ja, en dus uh, ik ben. Ik weet het niet meer precies, maar het zal iets uh, 96, 97 zijn geweest In de vorige eeuw. <coughs> uh, in Kyrgyzstan gebleven. Dus ik heb die journalistenbaan opgezegd. En uh, ben toen in die technische assistentie terechtgekomen voor een uh, Duits project. En daar ben ik eigenlijk in gebleven. We uh, dus viel me eigenlijk zo goed dat ik gewoon ook verder gesolliciteerd heb na gestaan, Toen ben ik in Kiev terechtgekomen. Daarna in Ivano Frankivsk in, uh, in de Oekraïne. Uh, daarna Nizhny Novgorod. Dat ligt 600 kilometer oostelijk van Moskou. Drie jaar gewoond. Uh, toen even terug. Toen is mijn uh, zoontje geboren in Deventer. Een uh, halfjaartje dus daar even in de buurt gewoond. Uh, en toen weer terug. Uh, nou, nu met allerlei omzwervingen in Kaliningrad, Daar komt mijn vrouw vandaan. Uh, en daar is dan mijn dochtertje geboren. Die is nu vier uh, maar al met al is het technische assistentie. Nou, wat die Denen dat hebben Dat doe je de... ook voor de Denen? Ja, dat doe ik ook voor de Denen. Uh, mijn specialiteit is eigenlijk uh, het ontwikkelen of helpen, verder helpen ontwikkelen van het midden- en kleinbedrijf. Met alle verzetten. Uh, nu hebben de Denen een uh, programma dat heet het Nabuurschap. Programma, Neighborhood Program. Ja, voor de Denen ligt ja, de Liniekraat inderdaad ja. in de achtertuin. Ja, Hè? Precies, er zit alleen water tussen. Ja. Uh, dus net als Polen en Litouwen is Denemarken eigenlijk een, een buurland. Ja. Dus die zijn ook van nature geïnteresseerd in een goede buur. En een buur die, zeg maar, uh, waar het economisch goed gaat en waar het welzijn op een redelijk niveau ligt. Daar, zijn ze, uh, daar heb je minder last van als een buur die, wij spreken, heel arm is. <tacht> uh, dus zodoende hebben ze dat nabuurschapprogramma in het leven gekoepen... Uh, en daar hadden ze mensen, competente mensen voor nodig, uiteraard. Twee, eentje die dus in uh, Pskov, dat ligt onder sint Petersburg, uh, dat zou gaan doen. Gedurende vijf jaar. Mm -hmm. En eentje in Kaliningrad. En ik heb daar, omdat mijn vrouw dus uit Kaliningrad uh, komt, uh, daarop gesolliciteerd. En, en waar dan, heb je haar leren kennen, hè, jouw vrouw? In het vliegtuig naar Moskou, vanuit Amsterdam. Kijk, <lacht> wat een romantische ja. plek. Maar voordat ja. je in Kaliningrad woonde. Voordat ik daar, ja. Dus eigenlijk door haar ben ik, uh, heb ik Kaliningrad echt leren ja, kennen. Ja, ja, ja. ja. ja dus... Uh, ja, dat is ook een heel weer een ander verhaal natuurlijk. Maar even dat deens verhaal af te maken. Uh, ik heb het de Belgen gesolliciteerd, heb hem uiteindelijk gekregen... en uh, zodoende heb ik gewoon een contract... Uh, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken daar in Kopenhagen en heb dus ook een diplomatieke status. In ieder geval ja. voor de time being, hè, zolang mm -hmm. het programma duurt. Ja. En je houd je bezig met de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in de kolonie, dat is niet het goede woord, in ja. de enclave in ja. Ja. Uh, Je zegt, voor Denemarken zijn het echt uh, naast de buren. Eigenlijk zijn het dus voor ons ook naast de buren, ja, he, de bijna inwoners wel. van bijna wel. Denemarken, dat ligt naast de deur, voor ja. ons ja. gevoel. Ja. En uh, in die zin, ja, het is wat we al zeiden, het is maar 1100 kilometer. Ja, maar dat, is, uh, dat beseft het... eigenlijk niemand. Nee, dat beseft niemand. dit. is ook Heel vaak moet ik bellen hè, vanuit Kaliningrad naar mensen in Nederland of elders. En dan zeg ik, ze, ja, je woont helemaal in Rusland, weet je wel. Dan hebben ze zo'n idee van, je woont gigantisch ver weg. Maar ja, tegenwoordig is het natuurlijk onzin. Ik bedoel, je hebt e-mail, je hebt Skype. Nee, fa maar sowieso, maar Kaliningrad ligt ook veel dichterbij dan, dan, dan Rusland. Ja, ja, ja. Daarom, dus. En toch is het Rusland. Ja. Over het midden- en kleinbedrijf gesproken. We wandelden net met je door het centrum, wat Norsige mensen. Ja. De winkels, zijn die een beetje goed gesorteerd? Ja, ze zijn heel goed gesorteerd. Uh, heel goed, ja, dat wil zeggen, als je naar Polen gaat, vind je het een iets betere uh, keuze. Maar het is vergeleken met een paar jaar geleden is het enorm verbeterd. Dus je, uh, eigenlijk alles wat je had, wat je begeert, kun je krijgen op kledinggebied, op voedselgebied. En kan iedereen het ook betalen? Nee. Nee, dat is altijd uh, dat is een goede vraag. Uh, ik het is qua etensparen, zeg maar, duurder dan Nederland. Echt en waar? duurder dan Duitsland. En hoeveel ja. verdient een gemiddelde uh, verpleegster? Noem maar uh, dat? Ik denk een 400 euro omgerekend ongeveer. En, en voedsel is daar duurder dan hier bij ons. Ja, ja. dus het is echt uh, iedere cent omdraaien eigenlijk, Dan komt het wel op neer. En uh, vaak hebben mensen toch uh, andere neveninkomsten. Ofwel uh, dat ze s'avonds nog als chauffeur rijden ergens op. Ja, je kan van alles bezitten. Met, ook een uh, levendige zwarte markt, mensen die zwart werken. Ja, ja. Uh, er zijn. Uh, maar dat moet, de, dan ook kijk, wel. Dat, dat moet ook wel. Kijk, de mensen die uh, veel mensen verdienen dus officieel dus, zeg, maar uh, gemiddeld zo'n 400-500 euro per maand. Dat is de gemiddelde baan. Maar er zitten natuurlijk een hoop uitschieters dus bij naar boven tot uh, 3000-4000 euro. Dus zijn er zijn zeker geen uitzonderingen. Maar ook naar beneden. Maar ook aan. naar beneden. Uh, als je een pensioen krijgt, uh, dan zou je een, gemiddeld zit je op een 8000 roebel. Dus dat is een 200 euro. En, dan, nou ja, moet en, dan, en dan moet je ook Ja, en dan krijg je wel uh, gelukkig een 50% korting op het openbaar vervoer. Je krijgt korting op de huur van je woning. Uh, ja, de, de familie zeg maar, van mevrouw dan. Uh, uh, haar moeder, die woont dan samen met haar moeder weer. Nou, die hebben twee dacha's, uh, gelukkig om de hoek. En Vakantiehuisjes daarvoor, zijn dat. Ja, hoor. dat doen wij vakantiehuizen, Maar dat, daar is het geen vakantiehuis. Het is gewoon pure noodzaak. Er wordt uh, uiteraard fruit uh, geteeld. Uh, groenten worden er verbouwd. En ook bloemen. En die oma, die is nu, nou, ik weet niet precies, 84, geloof ik. Maar ze zit dus nog uh, niet in de winter. Maar als het weer een beetje goed is, dan zit ze weer op straat... gewoon bloemetjes te verkopen. Ja, dat moet dan ook. En dat wel. moet ze. Ja, ja. ja. En op die manier houden ze zichzelf toch in leven. Maar dus, uh, het, is, uh, ja, het is echt uh, alles bij elkaar gewoon uh, wat je kunt vinden. En dat is heel droevig om te zien vaak. Bertie, je bent voor ons gaan winkelen. Hoe uh, uh, ja. uh, uh, vang dat misschien nu ook klinkt als je dat verhaal hebt verteld. Uh, en je hebt van alles voor ons meegenomen. Uh, ik zie hier een mooie fles staan. Ja. En een, een, een zakje met allerlei hele koddig uitziende snoepjes... Ja, ik denk ik, ik, ik zal eventjes wat, uh, wat origineels meenemen, wat, uh, wat mensen daar gewoon ja. uh, goed kennen en hier niet. Uh, het is verder niet veel bijzonders, maar uh, champagne. Hier staat hier ook sovietskooien Champagne. Ja, ja, Dus dat is Sovjet-champagne. Uh, Kijk. Ik dacht van, nou, dat zou je wel lustig zijn. Dat, uh, dat is zo zo moet zo rustig staan. Moet hij even, ja, hij heeft, het, je even... Jij zegt wanneer die ontkeurd kan hij heeft, worden. Hij, hij heeft he? in de auto Ja, dat weer, is wel Anders hier een ongeluk. Lijkt, het lijkt, een ja, verstandig. precies. <laughs> maar goed, uh, champagne is dus een, uh, een, een dagelijks product... zou ik gaan zeggen, voor de mensen die het zo kunnen veroorloven. He, want zo'n fles... Hoeveel kost zo'n fles? Deze kost een 160 roebel. Deel door 40. Nou, zeg maar vier. 4, 4 euro. Uh, 4 euro. Oh, dat dus is, voor een fles dat... champagne klinkt dat weer heel ja, goedkoop. Ja. Ja, nou ja, officieel mag je de naam Champagne natuurlijk niet gebruiken, maar dat doen ze wel. Uh, alhoewel dan op zo'n Russisch. Ja, en, ja. Uh, maar bij iedere gelegenheid, als er wat vieren is, uh, of ook als er niks te vieren is, dan uh, wordt er rustig champagne opengetrokken. Dat nou, gaan we straks omheuren. Ja, wat hier dus niet het geval is in Nederland. Nee, nee. En, en wat is, is uh, dit. dit is het zijn allemaal een kleine berg, snoepjes. Uh, ja. In de meest prachtige papiertjes. Ik, ik heb er hier eentje met de afbeelding van een. Het is echt een kunstwerkje. Ja, een als ijsbeer, zie je een ja. ijsbeer erop... Ijsbeer op en een uh, En als ik hem nu, Mag ik hem ja, openmaken? er op, op zijn wafeltjes en uh, verschillende soorten chocolade. Dit zijn gewoon Russische snoeperijen. Ja. Het ja. ziet er allemaal wel heel luxe ja. uit. Even proeven. Welkom. Nou, Het is een... Uh, ik heb het meegenomen eigenlijk. Om, ten eerste is het typisch wat uh, de Russen vaak op tafel mm -hmm, op staan. Bij mm hun -hmm. thuis. Hè? Is, uh, allerlei type dus allerlei typen chocolade. Als ik in Kaliningrad op bezoek ga, dan zie ik zo'n schaaltje staan met deze prachtige chocolades. Ja, vaak knokkes. wel. Um, maar ook de chocolade smaakt namelijk anders. Dan de Nederlanders vaak gewend zijn. Het iets, er zit een, iets een, een verschil in. heeft ah, wat als zoeter je... voor mijn gevoel. Wat minder cacao, en wat meer suiker. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Je moet er even wennen. Mm -hmm. ja, of vaak in ieder geval, de meeste mensen. En, uh, dus vandaar dat ik het mee heb genomen. Ik denk van nou ik moet eventjes... Uh, beetje, een beetje bekijken over ja. de smaak ja. van Kaliningrad. Je ja. ja. praat straks verder over, over ja. Kaliningrad, maar je hebt ook. <kliek> Maar ik met volle mond praten, En je hebt ook muziek meegenomen <laughs> ja. van de grote Russische vedette. Althans, een aantal ja, jaar geleden was ze dat. Alla Pugacheva. Ja. Uh, Zij was echt de, de, de ster der sterren in de jaren 70 en 80. In Rusland. Ja, ze, ze gedraagt zich nog steeds alsof ze de ja, sterre sterren is. Dat is, is, is niet meer zo. Haar stem is behoorlijk achteruit gegaan. Ik denk dat ze een ja, behoorlijk wild leven heeft gehad. Wat betreft ze rookte en de, ze dronk behoorlijk. wat. Ik ja, veel liefdes. Filip Kierkorov ja, was zo'n zo ja. grote liefde van haar. Ja. Maar dat is ook weer uit. Jonger ja man, hè? Ja, ja, ja, het is een behoorlijk geschiedenis wat dat betreft achter de rug. Maar, maar ze, ze kan ze, mooi zingen. Ze kan mooi zingen. En uh, ik heb het meegenomen omdat uh, iedereen kent haar. Uh, de meeste mensen houden toch ook van haar. Uh, en, en in het, Kaliningrad is is, in was het ook een ook, grote ster. Ja, absoluut, ja, overal. Alla en, Pugacheva. En, uh, Daar gaat ze zingen. Alla Pugacheva. Mm. Не отрекаются, любя Ведь жизнь кончается не завтра Я перестану ждать тебя А ты придешь Совсем внезапно Не отрекаются, любя Dit is een mooie dorst, dat ik niet kan, dat ik niet kan. Dat ik niet kan, друг. ik niet kan, dat ik Maar van Vandaag, morgen, en morgen, morgen, morgen, morgen, Ala Pugachova, een grote mevrouw in Rusland. Ook in Kaliningrad, de Russische enclave van de Oostzee. Pakweg 1100 kilometer hier vandaan. Eh, er woont één Nederlander in Kaliningrad en dat is Peter Engberts. En die is er nu even dus niet, want hij is te gast in eh, Casa Luna. En hij nam ook de muziek van Alla Pugachova mee. Eh, Zullen we de champagne uit Rusland ja. eh, ontkurken? Ik zal het voorzichtig doen dat niet de hele studio meteen nietjes, eh, nee, nee, nee, nat wordt. Ik word, ben met met al al de de heel benieuwd hoe die smaak. Daar gaat hij. Russische champagne, ja. zojuist geïmporteerd uit Kaliningrad. Dat kun je niet elke dag zeggen. Klinkt het bruist goed. Ja, het bruist goed, absoluut. Op je gezondheid. Ja. En op je succes Dankjewel in de Kaliningrad. Um, we hebben het over, over die enclave, een enclave die eigenlijk niemand kent, terwijl die zo dichtbij ligt. Um, waarvan leeft Kaliningrad op dit moment? Ja, um, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Um, er is veel handel. Ik denk dat dat het hoofddeel is. En assemblage. Er wordt weinig geproduceerd. Buiten wat voedselproducten, worsten en dat soort dingen, die worden dan naar Rusland geëxporteerd. Geassembleerd worden er auto's. BMW bijvoorbeeld wordt geassembleerd. De Hummer. Voor zover die nog bestaan, dus inmiddels uh, geloof ik verkocht nu, hè? Ja, het is hier een beetje uit de gratie, maar in kleding. Ja, niet. Ja, zeker niet. Nee, daar dus rijden een paar prachtige exemplaren rond. In ieder geval, de Hummer wordt uh, geassembleerd en de BMW. Um, Saab, trouwens, heb ik gehoord, die wilde ook gaan assembleren. Uh, want er is namelijk een speciaal belastingregime... en het is goedkoper om daar zeg maar, de boel in elkaar te zetten... en dan vandaar te exporteren naar het hoofdland Rusland. Mm -hmm. uh, daar spaar je dus een hoop geld mee. Um, ons bedrijf zijn er dan. Dus barnsteenindustrie? Barnsteenindustrie, ja, Industry, ja is, ook, uh, is vrij beperkt. Dus ik denk dat het uh, op het totale plaatje niet zo heel gek van uitmaakt. Uh, het is wel een heel bekend product. Uh, het is dat je er even over begint. Uh, Barnsteen, ik heb ook wat meegebracht trouwens, uh, hoe dat eruit ziet. Uh, in, is dat in, in, in de actieel? hele ruwe vorm dat is heel kostbaar, hè, barnsteen. Nou ja, dat, nee, het is niet zo kostbaar. Het wordt nee? kostbaar als je er wat moois van maakt. Als je er een mooie figuur uh, van maakt. Nou, kijk, dit ik ben wel eens in Estland en Litland ja, geweest... en kijk, daar is het ook te kopen. Dit he? zijn allemaal hele kleine korreltjes... die oh, je ja. feitelijk op het strand vindt, is dus ongeveer. Echt waar? Uh, zijn dat hele kleine korreltjes. Dit is een hè? Beetje zoals, zoals uh, ja, uh, kleine, kleine uh, kristalsuikertjes, als het ware. Ja, nou, uh, kijk, de echte kostbare stukken, die zijn, dat zijn grote stukken. Mm -hmm, mm -hmm. En daar vind je dan ook de... Uh, ja, dat is mooi. De, de kleine insecten en dat soort dingen in begraven zeg maar de fossielen ja en daar zitten ze een hele mooie exemplaren tussen en als je dat mooi polijst en je maakt er dan sieraden van dan wordt het geld waard. Maar, maar in de ongepleiste vorm... Is het eigenlijk, en, dit is niks waard, dit, dit, dit is niks waard. En wat ze dus wel doen, ze gooien het ook wel eens in de wodka. Oh ja? <laughs> en als je dat, ze zeggen dat het lekker is. Ik heb het nog niet geprobeerd. Nee. Je moet het gewoon een maandje laten ik trekken. Ik heb ook geen aanbeveling. Maar wie weet is het eerlijk. Het heerlijk? heeft een hars smaak. Ja, misschien moet ik het toch eens proberen. Ja, het is ja, ja, het krijgen ja, dat ja, je kan je wel dat. dingen doen, Maar die, die barnstein is dus is, is, is, vri vrij beperkt. Vrij beperkt. En dat is namelijk ook iets wat ik zou willen zeggen... dat. Rusland in het algemeen is heel rijk aan grondstoffen. Maar ze doen er veel te weinig mee. Ze, ze voegen geen added value, zoals het hele toegevoegde waarde toe. Uh, dus in dit geval Barnstein wordt geëxporteerd. Met name naar Litouwen en Polen. En die maken de sieraden ervan. Nou, en, en die verdienen er heel goed aan. Ja, dus eigenlijk zouden die sieraden daar in Kalinica uitgemaakt ja, worden. Er wordt wel wat gemaakt, maar het is niet te vergelijken qua kwaliteit en qua schoonheid... Uh, met wat je dus in, in, in, uh, in dans nou. maar, uh, kunt kopen. Dus je hebt en die uh, auto-industrie. Auto je hebt de Barnstein-industrie. Ja. Ja, toerisme is te verwaarlozen. Dat maar zijn, ja, uh, wie gaat er naar Kaliningrad? Nou, ja. Vroeger gingen er nog Duitsers naartoe, maar die zijn uitgestorven. Ja, vindt... Althans, niet de Duitsers zijn uitgestorven, wel. De Duitsers die daar ooit gewoond hebben, ja, er zijn. Ik denk dat je op, op maandbasis, zie ik misschien vier 5 vijf busladingen met Duitsers uh, voorbij komen. En die, die gaat nog steeds op sentiment naar nou, Ja, op sentiment en kijken wat ze vroeger hebben gehad. Uh, er zijn natuurlijk mensen die daar vroeger zelf hebben gewoond, mm -hmm. uh, dus misschien wel leuk om te vertellen dat ik uh, pas geleden hebben we een, uh, een expert op het gebied van meubelmakerij uh, naar Klinica toe gehaald, om dus uh, zeg maar een, een aantal een, ja, om te trainen en dat was al een gepensioneerde. Um, Jaar of zeventig ongeveer, die uh, kwam eigenlijk daar is die geboren in, in de Kaliningrad Oblast in de provincie in Gusev. Mm -hmm. Gusev is een plaats, ligt tegen de Litouwse grens. En uh, wij hebben daar een school, zeg maar uh, vanuit dit deze programma ondersteund die op het gebied van meubelmakerij, want meubelmakerij is namelijk ook een uh, gezonde industrie. Er wordt heel veel meubels worden er gemaakt maar vooral ook geassembleerd. Uh, de delen komen uit Polen wordt het dan in elkaar gezet en wordt het weer verder verscheept naar zeg maar, Rusland. Maar in ieder geval, deze meneer, uh, Frans heette die, met een Z. Die, uh, is dus, uh, die wilde in eerste instantie eigenlijk helemaal niet komen... maar toen hoorde hij dat hij naar Kusev zou gaan, naar een school... en daar dus een zeg maar, docent uh, zou moeten opleiden uh, ja. op, op nieuwe machines en dat soort dingen... Ja, toen kreeg hij tranen in zijn ogen. Want toen wilde hij meteen, want hij is daar geboren. En hij heeft daar zijn uh, geboortehuis uh, weer kunnen zien. Nou, dat was voor hem een heel emotioneel iets. Want hij is dus samen met zijn ouders verdreven... Uh, na de Tweede Wereldoorlog, uh, naar weer. Dus toen kun je van dichtbij meemaken hoe emotioneel dat voor ja. mensen is om ja. en, hun uh, stad of hun provincie weer terug precies. te Precies. Maar en, er komen natuurlijk steeds minder mensen, want inderdaad, ik zeg misschien wat cruisen zijn uitgestorven, maar er zijn er nog maar heel weinig die daar actieve herinneringen aan hebben. Dat kan niet anders. Ja, dus echt uh, kijk, de... de, de de provincie zelf die heeft, of die wil toerisme wel een speerpunt uh, uh, maken van hun beleid. Uh, maar daar moeten ze wel wat moeite voor gaan doen. Want er is natuurlijk, qua natuur is er wel het een en ander te zien. Je hebt een prachtige uh, landslip heet dat. Dat is een, een, een gebied dat loopt uh, in het noorden naar Litouwen toe. En dat is, uh, aan beide kanten heb je dan uh, water. Dus, ja, dat, is, dat is ook een natuurgebied, officieel uh, een prachtige witte zandstrand en zo. Dat is natuurlijk schitterend om daar in toe te gaan. Uh, Kaliningrad is ook interessant. Maar goed, ja, het is gewoon moeilijk om dat te komen. In die zin dat je een visum nodig hebt. Nou, dat is niet altijd makkelijk te krijgen. Nee, de grenzen zitten erin. En de dus grenzen, als je, hebt, als je pech hebt, sta je drie, vier uur lang in de rij te wachten. Uh, tenzij je vliegt, nou ja, dat gaat dan een stuk sneller. En het is nog kostbaar. Al ja dan nee, ja, ja, dus je, je dat het verder Er zijn niet zo heel veel redenen om nee. naar Kaliningrad te gaan. Eigenlijk voor nee. de gemiddelde toeristen. als nee. je daar geen, geen verdere banden nee, mee hebt. Meer voor de avonturier, zeg maar. Ja. Dus de, de gemiddelde toerist, als ze naar Rusland gaan. dan kiezen ze voor uh, Moskou, Sint-Petersburg. en dan uh, Kiev in de Oekraïne. Ja, en niet voor Kaliningrad. En zeker niet voor Kaliningrad. Want hoe nee. moet het verder met, met die stad? Vorig jaar was er onrust. Uh, ja, de indruk in augustus, werd dus toch ja. in ieder geval gewekt. door het de groot aantal demonstranten. Ja. dat men zich door Moskou wat in de steek gelaten voelde. Ja. Toch lijkt moskou kliniekraad niet op te willen geven. Nou ja, kijk, uh, puur geografisch gezien alleen al... is het natuurlijk uh, uitermate interessant voor een land als Rusland... om zo'n stukje ja, ze uh, zitten midden uh, in, Europa. in uh, de ja. Europese Unie ingesloten. Ja, ja. En dan bovendien hebben ze dan nog eens een keer een gigantische uh, uh, militaire apparaat... altijd mm -hmm. al gehad. Hè. Uh, en de vloot uh, het was Ja, en de vloot is dus strategisch zo belangrijk, dat, dat gaan zullen ze er ook nooit opgeven. opgeven. Nee. Uh, terecht. Maar hoe dat moet dat, dat verder? Want doen. dat land dat, dat, uh, heeft, dat kleine stukje oh. land daar midden in de Europese Unie... die mensen zitten een beetje opgesloten... Ja. Gesloten, want ze kunnen die Europese Unie met veel moeite maar in. W hoe moet het verder met die miljoen mensen die daar wonen? Nou, het, uh, een miljoen mensen, en men wil eigenlijk veel meer hebben zelfs. Uh, met name, zeg maar, een, de, ze willen een belastingregime nog... Dermate anders maken dat het nog aantrekkelijker wordt voor bedrijven om zich daar te vestigen. Want, uh, again, zeg maar, de, de meeste bedrijven die al buitenlandse dan, als ze zich vestigen, dan vestigen ze zich in uh, ofwel Moskou of sint petersburg Omdat mm -hmm. ze daar alle de infrastructuur, zeg maar, hebben. Uh, dus um, infrastructuur is iets wat ze aan het verbeteren zijn. Dat komt wel. Um, ja, echt heel veel, veel uh, stimulans is er niet uh, buiten het feit dan dat de regering vanuit Moskou ook gewoon mensen die kant op wil sturen om zich daar te vestigen en dan daar industrie op te bouwen. Maar ja, nou, dan dat moet gaat je wel heel, heel veel traag. belastingvoordelen geven... want ja, anders ga je daar ja, niet ja, ja, wonen. En daar geen komt dan nog een ander probleem bij kijken. Uh, Rusland is uh, binnenkort een, een member of de WTO, dus de Wereldhandelsorganisatie. Ja. Daar zijn ze hard voor aan het knokken. Uh, het gaat ook de goede kant op. Maar uh, dat belastingregime wat ze dus in Kaliningrad willen creëren of nog zeg maar, verbeteren, uh, dat mag dan weer niet... volgens de regels van het uh, wereldhandelsorganisatie. Dus of dus ze kunnen doorzetten is maar weer de investen, feitelijk. Hoe, hoe, hoe kun je uh, de, de inwoners van Kaliningrad tevreden houden? Want dan gingen 12.000 nee. mensen de straat op vorig jaar. Dat is voor Rusland ja. enorm veel. Ja, dat, is een, dat, is een, dat heeft een behoorlijke impact gehad. En de voormalige gouverneur, meneer Boos... En, uh, ik weet niet of hij Nederlandse <laughs> roet heeft... maar Boos ja, dat betekent natuurlijk uh, uh, niet vriendelijk... Um, die heeft denk ik daar zijn baan door verloren. Die is binnenkort, heeft, of pas geleden heeft die plaats moeten maken voor een opvolger. Uh, het was uniek, eigenlijk. Maar in, is er wat in, in veranderd? Nee. nee. En nu maar is iedereen is, weer uh, naar huis gegaan en is, uh, in, is uh, tevreden met de nieuwe situatie. Je nou, kan tevreden, me voorstellen. Tevreden, tevreden is maar niet. Uh, maar ze gaan niet meer de straat op. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat ze, ze zijn minder bang zijn om de straat op te gaan als uh, vijf, zes jaar geleden. Dus de machthebbers moeten wel op hun tellen letten? Ja. Kijk, de is in die zin uh, een beetje meer eigenwijs dan de rest van Rusland. Ik denk dat daar, uh, dat is misschien een karaktereigenschap. Ze voelen zich, wat ik al zei, dus de helft die zou graag naar, naar West-Europa neigen. Ja, ja. En de andere helft uh, de wat oudere generatie naar Rusland. Maar waarschijnlijk maar, krijgt die laatste generatie, of de laatste helft, die, die krijgt zijn zin. Nou, nog wel. Ja, maar dat kan alleen als uh, vanuit het, het Kreml, zeg maar, vanuit Moskou... dan met uh, toch een beetje uh, met kracht en macht uh, de boel in de gaten wordt gehouden. Ja, als ze ja. Kaliningrad echt los zouden laten... dan uh, zou ik niet weten welke kant het opgaat. Nee, nee dan zouden inderdaad die Europese gezinden... Uh, wel eens uh, ja. in de meerderheid kunnen, kunnen raken. Ook, ja, in, in ieder geval de de met, met de komende generaties. Dan zal dat zeker, ja. uh, zeker kunnen gebeuren. Peter, tenslotte, hoe lang bleef jij nog in de Kaliningrad. Nou, uh, mijn, mijn programma tenminste, wat ik nu draai, dat uh, is eigenlijk al afgelopen. Dus ik ben het aan het afbouwen. Mm -hmm, de kantoor mm -hmm. aan het sluiten, dus het loopt tot eind maart. en uh, Dus heel binnenkort. En dan uh, ga ik eventjes uh, relaxen, denk ik. Uh, Hoe lang je daar blijft durf ik niet te zeggen. Het bevalt me nog goed daar. Ik heb nog een visum voor een uh, vrij lange periode. Dus ik kan uh, nog wel een tijdje daar blijven. Uh, daar Wanneer ga je blijven? Nu? Uh, vrijdag aanstaande vrijdag. vrijdag. En wat ja. mis je op dit moment heel erg van Kaliningrad tenslotte? Nou, op dit moment eventjes niks, maar uh, ik, ik denk dat de, de, de ruimte en de, de vrijheid die ik dan daar heb en daar voel, uh, dat dat me, dat, dat me eigenlijk het meeste trekt. Gewoon, uh, ik, ik voel me toch al een beetje benauwd in Nederland, moet ik zeggen. Peter Eembert, de enige Nederlander in Kaliningrad. En vanavond was hij hier in Casaluna. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Ja, graag gedaan. Straks na ene gaan we luisteren naar muziek uit de dom van Kaliningrad. En ik ga met u praten, als u daar wel eens geweest bent in Kaliningrad. En wat zijn dan uw ervaringen? U kunt ons bellen, 0800-1121. U kunt ook mailen naar casaluna.ncv.nl. Nu eerst hier Radio Bergrijk op Radio 1. En wat ons betreft, tot straks.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 Radio Berg, -Ik. Radio Berg, -Ik. het radiostation voor Berg. -Ik. Radio Berg -Ik. Uw gastheer Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Ik ben, ik ben, gek, ik werd gister, gisteren wakker op het hof. Gewoon strafs ja, ja. om 9 uur, gewoon, gewone tijd eigenlijk. Ja. Niks bijzonders? Nee. En ik, er zit een, ik een soort deun in mijn hoofd. Wat voor deun? Het was iets met een... Een... Ja. Ik ben, uh, ik ben uh, uh, met één persoon. Kopstoot, graag. Uh, pardon? Kopstoot. Is je uh, uh, glaasje hoezo? Uh, nee, ja, nee, nee, ik wacht nog even op een dame. Die komt hier met mij uh, dineren. Ah, en daarna vertellen. gaan we naar mijn huis. Dus ik wil graag, uh, Jawel, graag. een kopstoot. Is, uh, hm. is wat precies? Kopstoot, ik nee, ken niet het woord. Kopstoot, is er een glas bier met een glas jenever? Ah, je bent, je bent niet jenever. We je hebben raki. Is, uh, ook een soort jenever. Oh, Doe het do dan maar een uh, kopstoot raki. Goed, ik ga uh, Wil u al iets uh, eten van tevoren? Uh, nee, ik wacht even op de dame uh, in kwestie. Al, daar heb ik me afgesproken. Is... Om samen te eten en dan gaan we naar is... mijn huis. Is goed. Ik haal... Uh... Ik, dus we hebben niet zo lang, want dan moeten we naar mijn huis. Om, om bepaalde dingen te doen. Nee hoor. Oh. Kopstuk Goed. Dag het. dag. <laughs> dag Dominee. Dag. Zo ben ik dan. Dag Dominee, je Dag mevrouw, u wilt uh, iets drinken misschien? Oh, lekker, nu al. Nou, wat? Wat, wat drinkt u? Wat zullen we drinken? Ik drink uh, kopstoot rakkie. Ra uh, nou, doe mij maar gewoon eerst, als, om te beginnen, chocomel. Dat vind ik altijd lekker. <laughs> chocomel, ik ga kijk kijken of we. Ben... Uh, sorry. Zo, is het wel gezellig hier. Had u speciaal deze... Je mag peer zeggen, hoor. Oh, uh, je en jij, zeg je. Dat is makkelijker straks ook. Dat is goed. Ik vind het wel leuk zo onder dit balde keintje, wat ze hier zo mooi gemaakt hebben met dat stukwerk. Ja, het is een Grieks restaurant. Die uh, kok vragen: wil u koude chocomel of warme chocomel? Uh, oh, lekker. Doe maar warmer. Uh, met, sorry. Doe maar lekker warme met slagroom. Ja, slagroom. Oh, daar ben ik gek op. Nee, ik ben hier nog nooit geweest, dus uh, ik vind het wel leuk. Al die... Oh, dat zijn plastic blaadjes, zie ik nu. Ja, en uh, hoe, uh, hoe bevalt het je in Bergijk? Uh, Dominee Jeanette. Nou, ik moet zeggen... Je ziet er ik... leuk uit, in je ja, ik... dominee. Ik heb me wat opgedaft misschien wel uh, voor vanavond. Ik vond het ook wel speciaal om met de meneer van de radio te eten. Dat doe je ook niet elke dag, hè? Nee. En daarna naar na iemand van de radio zijn huis gaan, doe je ook niet iedere dag. Zegt u? Zo, ja, alsjeblieft. Oh, een... Kareste Chocomel. Heeft u voor mij nog zo'n kopstoot, Raakkie? wil nog één een eentje? Uh, hebben? En... Graag limonade, klasserakie en een klein kelkje bier is goed. Sorry. Oh, je kunt die mensen ook aardig verstaan, hè? Ja. Nou. Uh, wat wil je eten? We doen één gerechtje en daarna gaan we naar mijn huis. Wat? Wat zegt u? Ze? Wat één gerechtje, maar uh, ja, eens even kijken. Wat Laat hebben ze? Eén gerechtje. Wat, uh, meneer? Hè? Ik was er wel. Wat, zijn, wat is nou snel klaar? Je de grote vleeschschoten. Met deel van vlees. Is dat vleeschschot op pilion, bedoelt u dat? Uh, sorry. Is dat vleeschschot op pilion? Ja, dus hier de pilion. Oh, dat lijkt me lekker dat Doe is... maar twee pilion. er uh. ja, zit echt alles. Heeft u voor mij nog zo'n kop Limonade Limonadeglas rakie. U nog een lauwe chocomel. Uh, sorry. Ja, doet u maar twee pilion en nog zo'n limonade limonadeglas raki. Komt die orde. Oh, apart hier. Ik vind het zo apart. Als je dan ziet wat je straks allemaal krijgt, moet je kijken, Peer. Uh, er, zijn, er is een heel groot bord vol met vleesgerechten, met spies. Ja, dat is uh, het Spiesjes. snelst klaar en dan kunnen we daarna... Zo, Isa, klaar. Uh, Twee dat is. Voor met vlees. Ach, dank u wel. Wil je misschien nog uh, chocomel of raki? Ja, nog zo'n limonade limonadenglas raki. Ik wil ook graag nog een chocomel, alsjeblieft. Wauw, weer... Ja, mag wel ietsje warmer. Oh, oh sorry. Zo Jeanette. Nou, ik heb eigenlijk niet zo'n honger. Ik vind het ook wel heel veel vlees, broer. ik ben wel wat gewend, maar dit. Uh... Ik zie hier twee carbonades, nou normaal eet je er één. Je ziet er een. wel leuk uit, eh, Dominationette. Ja, vindt u het leuk? Op de, ja, is natuurlijk niet erg dominee-achtig, maar ik denk, ja, ik hoef ook niet altijd in functie te zijn, hè. Ik ga Zo. tenslotte uit eten met iemand van de, van de, radio, van de hè? radio. Dat maak je ook niet elke dag mee. Wat zit je nou naar nou me te kijken? Nou, gewoon, ik, zit, ik wou u wat vragen. Um, nee, je zit er altijd naar mij te kijken. Ja, ik moet toch, als ik iets vraag, toch naar u kijken. Zullen we gaan zoenen? Wat zegt u nou? Domination net. nette. Zoenen? Zullen we eens even gaan zoenen over die Hierzo? Ja, hier. hier zo? Ja, kom eens hier. Hier. Zo. Nou. Zo. Oh, daar heb je hem. Uh, daar. Uh, u gaat uh, zoenen? Zal ik licht, uh, diemen? La, lager licht? Nog met de Raki? Uh, nou, uh, nee, sorry. ik wou graag de rekening. We gaan uh, naar mijn huis. Hey, oh. <hams> <hams> 45,78 euro. 78 centen. Uh, ja, stuur mijn rekening naar Radio uh, Berghijk, Zo sporenberg. Hoor het sporenberg? Oh. Oké, okay. gaat u so. lekker zoenen? Oh. Uh, ja. so. Komt je zo, zo lekker. Gaan we zoenen? Zo, de rits even dicht te laten doen. Oh. Ja. ja, nu dominee, al de ritsjes. Oh, dus, oh, wacht even. Ah. Oh, laat het dan. Niet? Oh. Yeah. Ah. Zo, yeah. oh sorry. Oh. Oh, sorry Dominee. oh nou, uh, eh Ik geef uh, u nog wel een keer. Au. wat Zo maar weer te snel. Au. Dag. Oh. Dag Dominee. Dag hoor. Oh. oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. oh. Gaat het goed? Oh. Kunt u misschien mijn ritse even dicht doen? Ja, nee, natuurlijk. Zo... Mag ik ook eventjes uitzien? Klaas! Nou, is... oh. Oh. oh. Even uitziet ook? Nee, nah, meneer. George, waar ligt het uit? Het is heel geen prettig uh, gevoel sorry. geweest. Dus, ah, ik ben ook helemaal nat oh. hier. En hier, wat heeft hij nou gedaan? Sorry, ze gaan sluiten nu. Waarom gooit hij dan chocola over me heen? Is dat nou zo'n prettig idee? Dat is toch heel gif... Hallo, krijg nou tieten, ik ben dicht. Ga wel naar huis. Sorry. Schijn nou eens uit met dat irritante melodietje te ja, zingen ik, de hele ik tijd. Ik zit mezelf, mezelf te praktiseren. Ik, wat is er nou gebeurd? Wat is er dan geweest? Je hebt gewoon een soort delirium gehad. Ja, misschien is het een, een soort droom geweest. En je bent waarschijnlijk in de, in de afvalcontainer van een of ander oh ja. restaurant gevallen. Laat maar even. Ik be, be, even laten we beginnen. We, we gaan gewoon ja. beginnen met de uitzending. En ik begin natuurlijk met een cultuurbericht. Oh cultuurbericht. Uh, goedendag, dames en heren. Uh, ja, het is weer zover. De jaarlijkse Luiksgestel, creatief gratis toegankelijke hobby-tentoonstelling, wordt weer gehouden in cultureel centrum Den Eikholt in Luiksgestel. Wacht zeg jij nou gratis? Het is gratis dit jaar. Ja, tot uh, de voorgaande jaren was het wegens uh, de, toch al begrotelijke uh, uh, ja, kant van het evenement. Werd er vaak een uh, entreeprijs geheven van 175 gulden... En uh, daar kwamen erg weinig mensen op af. Ja. Dus nu hebben ze de grote stap gezet... om het een gratis toegankelijke hobby-tentoonstelling oh, te o, maken. Kijk uit. En het is niet zomaar een tentoonstelling. Want uh, iedereen die lid is van Luijs Creatief... laat daarbij zien wat hen de voorgaande twee jaar... heeft beziggehouden op creatief vlak. U kunt van alles verwachten. Fotografie, schilderen, hout bewerken, wenskaarten maken... theezakjes verwerken, manden vlechten, poppen maken, kantklossen... Glas-in-loodwerk, schilderijenborduren, 3D-schilderen, schilderen En bovendien exposeren Luijksgestelse dorpsgenoten hun verzamelingen. Vlinders, zandlopers, bidprentjes, schaakstukken, schelpen en wijwatervaatjes. Dus, als u aanstaand weekend niks te doen heeft en u denkt... ach, wat zou ik zo graag hobby's zien? Er zijn mensen die dat hebben, dat ze wakker worden... S morgens en dan zeggen ze, oh, oh... Ik zou zo graag hobby's kijken. Uh, u kunt ook zelf uh, uh, uh, gaan knutselen op die tentoonstelling. Verder kunt u leren simultaan schaken. De Brabantse biljartsoort barakken en u kunt schoelen. Uh, de VVW is vertegenwoordigd en het Bakkerijmuseum presenteert... een kraampje met ouderwets snoepgoed en broodjes van voor de oorlog... die in een met takkenbossen gestookte hout over werden gebakken. Dat was het cultureel nieuws. Radio Bergijk ah. Er zit muziek in onze studio Radio Bergijk Radio Bergijk Het radiostation voor Berg. -Eik. De uitzending is uh, inmiddels lekker op gang, dames en heren. We hebben nog uh, het een en ander voor u in petto. Uh, zoals een reportage over uh, karate. We hebben een uh, verslag van de Brandweerdagen in uh, Eersel. En wat, wat? Zeg, wat zeg je, Ted? Wat zeg je nou te zwaaien, Ted? Wat, uh, wat? Ho Hoezo is de tijd om? Wat? Huh? wat? We hebben één cultuurbericht gedaan en de tijd is om. Dag, Hoe kan het nou? Wat heb jij voor? Een soort, soort uh, atoomklok... Uh... Zijn we te laat begonnen dan? Nee, we zijn op tijd begonnen. Ja, we zijn natuurlijk weer te laat begonnen. Bij nee, Tetje ja. van Lieshout hebben we weer een, een, een horloge... Nee. wat het niet goed doet. Het kwam omdat jij de hele tijd de, die Ja, het zal aan mij liggen. Tetje regelt hier dat we erin gaan en dat we eruit gaan. Hij heeft het horloge. Ja, maar die slaapverwekkende Dan muziek... zijn we gewoon te laat begonnen. Dan hebben we alleen maar een cultuurbericht gehad... en dan zijn we aan de einde uitzending. Tetje van Lieshout, Komt dan een goed horloge. Nee, nee, Laat dan zien dat horloge dan van je. Laat dat het zien. Nou, geef, hier dat, geef hier dat, hier horloge. Oh ja, ik stamp je die horloges. Zo, zo, zo. En dan pak je we zo'n een goeie. Nee, dan krijg je niet vergoed van Radio Bergen. als we de horloges gaan vergoeden. Die hier door door door, door anker mensen van Radio Berkij kapot zijn gestampt. Nou heb ik ook, godsverdomme, dat melodietje net, net in mijn kop zitten. Je wordt bedankt. Ik was het net kwijt. Welk melodietje? Ja, er is iets mee. Ja, is mee. Ja. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Nou ja. Ik heb wel zin om uh, vlees te gaan eten. we ja. vlees gaan eten? We gaan vlees eten, ja. Oké. Okay. En uh, alle gezonde bergen... Ber oh, ja. uh, nee, zieke beterschap en gezonde... Oh ja, dat was Kop op. Ja. Ik ga er Ik